Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Rutte praat op dit moment met de Palestijnse president Abbas. Hij is vandaag op bliksembezoek in Israël en de Palestijnse gebieden. Eerder vanmiddag had hij ook al een gesprek met de premier van Israël, Netanjahu. En tegen hem zei Rutte dat zijn land het recht heeft om zich te verdedigen tegen Hamas. Maar let op. We maken ons allemaal grote zorgen over de toegang voor humanitaire hulp in Gaza. Dat de ziekenhuizen daarbij enigszins kunnen functioneren, dat brandstof hersteld wordt. En hij vindt ook dat Israël ervoor moet zorgen dat er zo min mogelijk burgerslachtoffers vallen. Degene die met de gouden tip komt in de zaak van Bradley Doorder krijgt een beloning van 25.000 euro. De politie is nog steeds naar die gevaarlijke man van 24 op zoek. Hij zou een dikke week geleden iemand hebben doodgeschoten en later ook nog iemand hebben neergestoken. Sindsdien is er een klopjacht op hem gaande en de politie waarschuwde eerder dat de man vaak de trein neemt en dat treinreizigers moeten opletten of ze hem zien. Twaalf belangrijke Nederlandse klimaatwetenschappers hebben allemaal klimaattips op papier gezet voor het kabinet. Ze willen dat er bij besluiten vaker aan het klimaat wordt gedacht. Bijvoorbeeld door op elk ministerie een klimaatambassadeur te benoemen. En als het aan de wetenschappers ligt, gaat de overheid ook plantaardige voeding stimuleren, meer bossen aanleggen en de regels makkelijker maken als burgers bijvoorbeeld hun huis willen vergroenen. En de aanleg van glasvezelinternet gaat zo snel dat er ook een hoop misgaat. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwzuur. Bij het graven van sleuven voor al die kabels is in de eerste helft van dit jaar al 880 keer een gasleiding geraakt. En tot nu toe heeft iedereen dat overleefd, maar de vakbond maakt zich grote zorgen. Ik maak me er heel erg zorgen over, niet alleen ik, maar ook mijn mensen. Dat het geen kwestie meer is van of dat een keer misgaat, maar wanneer het misgaat. Want het graafwerk is zwaar en wordt vaak gedaan door arbeidsmigranten die super lange werkdagen maken, vertelt deze expert. Ze moeten in ieder geval hele lange dagen maken. En niet alleen lange dagen in de sleuf, maar ook lange reistijden. Ja, dan moeten in Nederland nog zo'n 2 miljoen huizen worden aangesloten op gasvezel. En dan nog het weer. Het gaat weer regenen. Het begint in het zuiden, later vanavond ook in de rest van het land. Morgen weer een bewolkte dag met af en toe een plins en maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een milde spitsen tot nog toe in onze regio. Vijf minuutjes vertraging op de AN4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Knop in Burgerveen. En een kleine tien minuten op de N 242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Noordschaarwoude drie kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 With no name Places I've never Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie loopt een beloning van 25.000 euro uit... voor de gouden tip die leidt naar Bradley Doorder. De Nederlander wordt verdacht van een dodelijke schietpartij... in Rotterdam vorige week... en een steekpartij in Zutphen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een Joodse school in Amsterdam is voorlopig gesloten... na zorgen over de veiligheid. De basis en middelbare school Geider in Amsterdam-Zuid... kan de veiligheid van de kinderen namelijk niet garanderen. Ze krijgen vanaf morgen online les... 12 belangrijke klimaatwetenschappers eisen een steviger aanpak van het kabinet rond klimaatbeleid. Ze vinden dat het kabinet plantaardige voeding moet stimuleren, moet inzetten op bebossing en burgers en bedrijven die willen vergroenen moet verlossen van knellende regels. Het weer vanavond regen bij een graad of 11, morgen ook af en toe een bui, het wordt dan zo'n 13 graden.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 de juiste plaats te staan, zo dicht.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 So